De Spaanse parlementsverkiezingen volgende week zondag zullen met een overweldigende meerderheid worden gewonnen door de rechtse oppositiepartij Partido Popular. Dat blijkt uit een peiling van de Spaanse krant El País. De Partido Popular zou uitkomen op bijna 200 van de 350 zetels. De regerende socialisten stevenen af op de grootste verkiezingsnederlaag in meer dan 30 jaar. Op het vliegveld Charles de Gaulle bij Parijs is een TBS-er aangehouden die sinds half juni op de vlucht was... De man van 47 was er tijdens een begeleid verlof in Maastricht vandoor gegaan. De man werd aangehouden toen hij probeerde Frankrijk te verlaten. Hij wordt snel overgedragen aan de Nederlandse justitie. De Duitse politie heeft opnieuw een verdachte gearresteerd in de zaak van de deunermoorden. De slachtoffers waren vooral Turken met een kebabzaak. Dit weekend werd bekend dat de moorden vermoedelijk gepleegd zijn door een groep neonazis.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 Dit is René Passet van de AMB. Er zijn vandaag snelheidscontroles op de A15, Gorkum-Nijmegen, tussen de knoppen Del en Valburg. En op de A20, Groep van Holland-Gouda, tussen knoppen Terbrechtseplein en Gouwen. Op de A12, Utrecht-Arnhem, is iedere dag een controle tussen knoppen Lunette en Veenendaal. Tot zover de verkeersinformatie. Ja, Hij is weer in het land Sinterklaas En eh, Goedenavondmiddag Welkom bij een nieuwe aflevering van Entertainment for You Het laatste showbiznieuws nieuws hoort u hier bij de Zandvoorts Radio En natuurlijk de evenementenagenda Neem we zo meteen even met u door Want er is natuurlijk hoop Sinterklaas in het, uh, in het, in het Zandvoort in ieder geval En natuurlijk een jaarmarkt die er weer aan zit te komen Een Sinterklaas show Maar ook morgenavond uh, Of morgen tijdens het Borreluur Gezellige Nederlandstalige liedjes in het Wapen van Zandvoort Dus hoop te doen in Zandvoort dat nemen we zeker zometeen even met u door. Dit is nieuw van een half uurtje Roy van Buurding op uw radio. En daarna neemt Rudy het stokje weer over. En dan ga ik weer terug mijn bedje in. Maar eerst lekkere muziek. En zometeen ook nog Sasje Brouwers hier op CFM Zandvoort. Just a perfect day. Drink sangria in the park And then later, when it gets dark We go home Just a perfect day Feed animals in the zoo And then later of such a day Oh and I ain't seen you you Oh such a day You just keep me hanging on You just keep me hanging on Just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 Someone good Yeah I'm in such a perfect day Muziek hoor je hier op CFM Zandvoort bij Entertainment for You. Vandaag is Sinterklaas aangekomen, dus de komende tijd ook een hoop Sinterklaas activiteiten. Zoals op, uh, ja, op 26 september zal het. Oh, sorry, november zal het uh, theater, uh, een, een theatershow in de krocht plaatsvinden: Sinterklaas en de verdwenen stoel. En uh, dat is uh, om. Uh, om 2 uur en om 7 uh, uur avonds kaartjes kosten 7,50 en wilt u daar nou meer informatie over hebben, dat kan ga dan even naar www.zandvoort.nl en daar vindt u alle informatie over dit evenement. 27 november gaat het natuurlijk ook weer plaatsvinden de grote Sinterklaas feestmarkt en ook wel de grootste van Nederland wordt het genoemd dus 27 november hier in Zandvoort een feestmarkt helemaal vol met Sinterklaas artikelen en natuurlijk ook Sinterklaas en Zwarte piet. Kom ook langs op het podium Wilt u daar meer informatie over hebben Ga naar eventjes naar www.zandvoortpromotie.nl Heeft u de zin over vanavond om een lekker borreltje te drinken Met een Nederlandstalige muziek Dat kan ook Vanaf het borreluur zal er een Nederlandstalige muziek gedraaid worden In het Wapen van Zandvoort Dus tijdens het borreluur Morgen in het Wapen van Zandvoort Dat en meer in de komende tijd in Zandvoort Zometeen nog veel meer evenement hier op CFM Zandvoort En natuurlijk een fantastisch interview met Sasje Brouwers Maar nu eerst muziek en zometeen zijn we zeker met de volgende plaatje bij terug. Every time I think of you, it always turns out. Sinterklaas. Ik hoef geen pepernoten, geen chocoladeletter, geen fiets, geen games, geen dvd's. En weet u, er is nog meer wat ik niet wil. Ik wil niet meer uitgelachen worden, niet meer geduwd worden. Ik wil me niet meer verstoppen, ik niet meer alleen zijn, ik niet meer bang zijn, ik wil niet meer huilen. Heet je sint? Wat een mooi, uh, ja ik moet zeggen mooi reclamespotje. Dat is het uh, reclamespotje van uh, Stichting Moed. Het vroegere Stichting tegen Zinloos Geweld. En pesten natuurlijk. Ik heb daar mij vroeger vol op uh, bezig gehouden. En volgende week hebben wij in de uitzending over het Sinterklaasfeest. Hebben wij uh, Bas, uh, uh, Bart Wisburn. En Bart, Bart Wisburn is, een, uh, is de initiator van Stichting tegen Zinloos Geweld. En hij is al meer dan 10 jaar bezig met deze fantastische stichting. Die opkomt. ...tegen geweld en pesten. En nu ook met een Sinterklaas-campagne en maar ja, met dit hele uh, mooie... ...ja, met deze hele mooie uh, campagne, moet ik zeggen. En um, ja, dat wou ik heel even kwijt. Nieuwe volgende week, Bart Witburn in Entertainment for you ...over de stichting Zinloos Geweld en Pesten. Dat komt dus helemaal goed tijdens deze uitzending volgende week. Zometeen hebben wij Sascha Brouwers, maar eerst wil ik dit nog heel even kwijt. Heeft u daar ook zo last van... Een, uh, een zwarte bus die hier uh, door Zandvoort uh, ja, rond de sjeest eigenlijk. En die, die, die je bijna voor je sokken rijdt. Nou, ik denk als mensen luisteren naar CFM, dat, uh, dat als deze mensen luisteren naar CFM, dat zij zich wel aangesproken voelt. Voelen, sorry. busje, En en de Russie, en de Russie van de Polen En de Russie, en de Russie En de busie, en de busie, go, go, en de busie, en de busie, en de busie, vol met de polen. En de busie, en de busie, go, go, go. Ja, en deze plaat heb ik gedraaid, speciaal voor de mensen die mij van de week voor de sokken hebben geleden. Want uh, ja, dat was natuurlijk geen stijl. Zeuren door Zandvoort met een busje vol met Polen. Ja, en dat uh, is toch wel uh, belachelijk. Er zijn vele klachten in Zandvoort dat het toch niet zo leuk is. Maar ja, in ieder geval uh, wat wel leuk is, dat is de, natuurlijk de CD-release van Sascha Brouws En we hebben het net al gezegd, uh, we zouden er in de uitzending hebben. En uh, ja, hoor, daar hebben we er. Goedenavond, Sascha, Middag nog. Ja, het is nog middag. Hè? Ja, het is nog net middag. Ja. Goedemiddag. Hoe is het, Netje? Ja, mij is goed. Ja, ja ik, ik ben zeer tevreden. We hebben woensdag inderdaad release van een nieuwe single gehad. En uh, ja, die wordt eigenlijk uh, sinds woensdag uh, onwijs goed ontvangen. Dus ik, ik ben tevreden, zoals ik al zei. Ja, een fantastisch feest met meer dan 200 man, hoorde ik. Ja, het was bomvol hier in Aalsmeer, dus daar ben ik dan ook wel weer heel blij mee. En ook veel mensen uit de showbiz, toch? Ja, er waren inderdaad dit keer veel collega's bij en veel mensen uit de muziekwereld. Dus ik kom me geluk niet op, zeg maar. Nee, hey, dan kan je toch wel merken dat je heel erg gewaardeerd wordt. Je hebt natuurlijk die knaller van een lied gehad een paar maanden geleden. Ja. Jij bent de liefde van mijn leven inderdaad. En uh, die heb je hier toen ook uh, gepromoten, hebben we een uurtje gezellig gepraat hier op de radio. Ja, klopt. En daarna kon je gelukkig niet op. Ja, er zijn ook in die tijd nog ook wel wat mindere tijden geweest nog, hè? Ja, ik denk dat jij doelt op de, de vuurwerkbom in augustus. Ja, volop ja. in de pers meegenomen. Ja, ja, nou is dat niet uh, het soort aandacht uh, wat ik graag wil. Ik heb liever nee. te praten over een goede singel. Ja. Maar ja, helaas overkomt het je. Ik stond uh, na een optreden, stond ik nog na te praten met wat fans. En toen werd er een vuurwerkbom afgestoken. En uh, uh, daardoor heb ik een lawaaitrauma opgelopen. En ben ik helaas zes weken doof geweest. En nou was dat wel het ergste. Maar het meest vervelende is eigenlijk ook dat zo'n KNO-arts dan niet kan zeggen... Joh, je bent zes weken doof, maar daarna komt het weer goed. Ja. Nee, er wordt dus gewoon gezegd... Ja, wij weten niet of het nog goed komt. Dus dan, dan zit je zes weken thuis, want ik mocht ook niet optreden. En dan, uh, ja, dat is wel moeilijker, omdat je te horen krijgt van nou, ah, het komt wel weer goed. Ja, en, en nu heb je je gehoor weer helemaal terug, of ben je nog steeds bezig om het helemaal terug te krijgen? Nou ja, we kunnen er helaas niks aan doen, dus ermee bezig zijn om het terug te krijgen is, uh, is geen optie. Het is puur afwachten wat er nog met mijn gehoor gebeurt, maar ik ben al blij dat ik hier stereo hoor en niet mono. Maar het is, ik, ik denk zelf dat ik zo'n 40% nu hoor met mijn rechteroor. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik daar al heel blij mee ben. Want dat met één oor compleet doof is zo vermoeiend. Dus mocht het zo blijven, ben ik al heel blij. Maar ik moet nog een aantal testen in het ziekenhuis uh, doorstaan. Ja, en dan weten we meer. Wat vreselijk, Sasja. Ja, nou ik, ik moet je ook eerlijk bekennen dat het uh, wel echt uh, een hel van me is geweest. Want ik roep al mijn hele carrière. Uh, roep ik, zingen is mijn passie. En ja. in die zes weken dat ik zeg maar niet kon optreden, heb ik dat ook werkelijk ontdekt. Als het ja, ja. echt niet mag, dan uh, besef je pas uh, hoe, hoeveel je van het vak houdt en hoe, hoe graag je optreedt. Want dat mocht dus zes weken niet. Maar we zijn weer terug, we blijven positief. Ja, keihard terug wil ik het noemen. Ja, nou ja, ik, ik doe mijn uiterste best om weer uh, hard terug te slaan. En ik geloof dat dat met deze tweede single enorm gelukt is. Ja, het is een heel mooi nummer moet ik zeggen. Dankjewel. Weer gelukt. Ja, ik ben er ook heel erg trots op. Helemaal omdat de tekst dit keer van mijn, uh, van mijn hand is. En ik had dat eerlijk gezegd nog nooit gedaan. Nee. En uh, mijn uh, vaste producer Jeroen, uh, Jeroen Engelbert, die had zoiets van, Josas, probeer het nou eens. En dat heb ik gedaan, en het is gelukt. Ik moet eerlijkheidshalve zeggen dat het ook wel wat makkelijker was, want het is een cover van Helene Fischer, een uh, fantastische Duitse zangeres. Uh, dus de muziek was er al. Dus het was voor mij alleen een kwestie van de teksten uh, in het Nederlands te vertalen, maar dat werkte niet helemaal. Dus ik heb er ook een beetje een eigen draai aan gegeven. Maar daar ben ja. ik wat meest trots op, op die eigen tekst. Nou, we gaan er natuurlijk zo meteen even naar luisteren. Ja, geweldig. <laughs> en we zullen hem zeker heel in ieder geval veel gaan draaien komende tijd. Nou, dat hoor ik graag. Hé, <laughs> <laughs> hey, Sasha, nog heel even terug naar je cd-release. Zo'n cd-release is natuurlijk een fantastisch feest. Maar er zullen ook wel collega's zijn geweest die je op hebben getreden voor je. Ja. Dat klopt, ik had uh, uh, ook dit keer, want bij de eerste CD-release was het ook al uh, met geweldige collega's... ...maar de, dit keer had ik ook weer uh, het geluk om collega's te laten optreden waar ik ook echt iets mee heb. Ja. Ik geef dat wel vaker aan in een interview, ik werk het liefst met mensen waar ik ook echt een klik mee heb. Want dan ja, dat komt ten goede van een, van een feestje, vind ik. Ja. Dus Deon Leon van de Popstars die begon en waarom ik hen heb uitgenodigd is, dus ik ken hem al jaren... ...maar hij is zo ongelooflijk gegroeid uh, stemtechnisch dat ik hem echt graag aan mijn publiek wilde laten zien... Uh, Blinde Ed, die had ik uh, twee weken daarvoor ontmoet. We deelden dezelfde kleedkamer en dat was zo enorm lachen. En ik vind dat zo'n goede artiest. Dus die was er ook bij. Fantastisch. En, en uh, als afsluiter had ik Quincy. Ja, en met, met Quincy ben ik een net van twintig uh, jaar geleden begonnen in dit vak. Ja. Dus dat hij meteen ja zei om bij ons op te treden was wel uh, heel bijzonder. Nou, helemaal leuk, toch? Ja, wij kennen Quincy ook. Hij is hier veel in Zandvoort uh, te zien. Ja. En zijn ook wel eens hier langs in de studio. Ja, fantastische jongen. Ja, een goe goede gozer is dat. Ja. Dus uh, wat dat betreft was het een geslaagde avond. Ja, en het was voor mij natuurlijk helemaal af dat Patricia Pai de single uitreikte. Ja, want hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Kende jij Patricia al persoonlijk? Nee. Uh, een een uh, gezamenlijke vriendin, uh, nou ja, nee. Ik kan wel nee zeggen. Ik ben op haar uh, feestje flirt geweest en uh, een paar weken daarna uh, uh, ben ik bij haar in huis geweest. En dan had ik ook met haar eigenlijk meteen een klik. En ik heb uh, een, een beetje meegekregen hoe zij het feest heeft georganiseerd. En ja, Patricia is voor mij wel een vrouw die, die staat voor kracht en klasse ja. En uh, ik vind ze een hele sterke vrouw. En dat is eigenlijk de reden dat ik het wel heel fijn vond dat zij de single uitreikte. Omdat ik dat ook graag wil uitstralen. Ja. Dus dat zij meteen ja zei, was voor mij natuurlijk wel heel bijzonder. Helemaal omdat ik ook merk dat Patricia Pai een type is wat, wat, wat start- en talent ook wel uh, ondersteunt. En uh, ja, dat was gewoon een hele bijzondere situatie. Want zie je jezelf nog als starter? starter? Nee, ik zie me niet als starter qua, uh, qua vakkennis en qua opleidingen die ik heb gedaan. Maar uh, ik ben natuurlijk wel een starter qua uh, BN'er zijn. Ja. En Patricia Pai weet als geen, geen ander hoe het is om vanaf, uh, van onderaf aan te beginnen. En wat voor een gevecht het kan zijn in dit vak... Om, om als uh, inderdaad geschoot artist een beetje hoger te komen. En, um, dus nee, ik ben geen starter wat dat betreft, maar natuurlijk wel voor heel Nederland. Ik ja. zou zo graag met deze single willen bereiken dat meer mensen in Nederland weten wie Sascha Brouwers is. Dat is waar. Ja. ja, En dat heb je natuurlijk al een klein beetje meegemaakt met X-Factor. Want ze kenden je daar, heel veel mensen daar nog wel van. Maar ja, toch ook weer ja. niet, weet je. Nee, ja, weet je, je merkt gewoon toch nog... Uh, kijk, uh, ik, ik ben blij dat, dat stations zoals bij jullie, de singles uh, elke keer heel goed oppakken. Maar 100% NL doet dat nog steeds niet. Nee. Ik hoop gewoon dat ik net weer even een treetje hoger kan komen. Dat ze dat dus wel doen. Ja. En uh, ja, het, het, is, het blijft een gevecht. Maar het is ook een gevecht die ik blijf aangaan. Omdat ik gewoon... Het, het mooie van mijn vak is, ik sta het liefst op het podium. En, en, en dat vind ik het leukste om te doen voor mijn fans en muziek maken. En hoe meer mensen je kan bereiken, hoe beter. En daar heb je nou eenmaal de radio voor nodig. Dat is waar. Dus we blijven vechten hoor Roy. Nee, En je bent ook een echte vechter. Want je bent echt al zo lang bezig. En iedereen gunt het je zo. Nou dat vind ik zo. Ik vind het zo leuk dat jij dat aankaart. Weet je de gunfactor. Die, die, dat heb je van nature. Dat, zoiets kan je niet creëren. Ja. En ik merk onder mijn fans dat het mij echt gegund wordt. En dat vind ik wel heel erg bijzonder. Dat inderdaad ook buitenstaanders zien. Dat ik er wel heel hard voor vecht. Ik zeg niet dat ik de enige ben. hè. Nee, nee. Meerdere collega's die al jaren aan het vechten zijn. Voor een, voor een plekje in de entertainment in de maar ik vind het wel fijn dat mensen het me gunnen, want ik geloof echt dat je met, met die gunfactor net een treetje hoger komt kijk naar Frans Bauer, iedereen lachte hem uit dat hij altijd maar koffie zette voor fans maar dat is ook een stukje gunfactor hij vond het echt leuk als de fans een kopje koffie bij hem kwamen doen ja. Ah ja, en kijk waar hij uiteindelijk nu is gekomen Dus uh, het, het is ook niet iets wat ik, wat ik speel ik, ik, ik ben echt dol op al mijn fans en ja, dat maakt het vak ook zo leuk. Zonder fans sta ik voor een leeg zaal. Dus, dus ik waardeer het enorm als iemand mijn muziek mooi vindt en dan mijn cd gaat kopen. Ja. Ja, toch? Ja, nee, zeker. zeker. Ik heb jullie allemaal heel hard nodig. En ik hoop met deze single, uh, net zoals jij bent de liefde van mijn leven. leeftijd is het ook in de top 100 gestaan. En ja. ik hoop dat dat met deze single ook gebeurt. Ja, en dat is puur aan wachten. Ik kan niet meer doen dan mijn best. Ik ga lekker optreden. We hebben een promotour tour door heel Nederland. Uh, ik ben blij dat jullie er ook weer aandacht aan besteden. En uh, nou ja, in de hoop dat het zo gewoon toch wat meer mensen gaat bereiken dan de vorige single... Nou, wij gaan ons best nieuw voor doen, Sascha. Nou, jullie zijn toppers. Ik ben ik altijd weer heel erg blij mee. En uh, we hopen je snel weer te spreken als er we weer nieuwtje zijn. al gerust, geen probleem. Absoluut, absoluut. We houden elkaar gewoon op de hoogte. En we gaan je volgen. Super. En als ik dan toch van de situatie gebruik wil maken, mochten ja. mensen denken. Ik vind het een leuk liedje. Kijk even op www.sasjebrouwers.nl. Daar staat ook de uh, bijbehorende clip. En ook de download links. Ja, die allemaal hard nodig. Als iedereen die nou even op hun Facebook of Hives gaat zetten, nou, dan komt ja. het allemaal goed. Oh, dat zou ik geweldig vinden. Ik heb alle hulp nodig. Zou ik ga het in ieder geval doen. Je bent een schat. Dankjewel voor je tijd. Nog een kleine vraag. Ga je nog? Ja. Tot, tot slot. De, de, het verhaal ging toen de tijd rond uh, dat de... jij uh, in samenwerking met Wolter Cruz uh, misschien een klein feestje ging organiseren. Hoe staat dat in, in, uh, in het verband nog? Ja, dat wilden we inderdaad heel graag doen. De wil is er ook nog steeds. Waren het niet dat Wolter Cruz natuurlijk een ongelooflijke stuk neemt uh, met zijn album de, wat uh, Platina is geworden met zijn prachtige duet met uh, Pearl ja. uh, hij heeft het momenteel zo druk dat zijn agenda het even niet toelaat en uh, ja, we willen het wel nog steeds, mocht het ervan komen dan zetten we het allebei meteen op onze website maar ik begrijp Wolter ook het is nu ook even van belang dat als je succes hebt dat je dat even vastpakt Ja, dat is waar. En, uh, ja je kan een agenda ook overvol proppen en iets organiseren doe je niet binnen een week, maar dat heeft tijd nodig en die tijd is er helaas even niet. Nou, we wachten gewoon af. Absoluut. Als er nieuws is, is dat te vinden op, uh, op mijn website. sasjabrouwers.com .nl of .com. Maakt niks uit. Oké. Okay. Heel, Heel erg bedankt goed. voor je tijd. En jullie ook bedankt. En ik hoop je gauw weer te spreken. Oké, okay, tot snel. Dankjewel. Hoi. Hoi. Javi Escalera, hier op CFM Zandvoort. En uh, ja deze man is wel druk bezig om uh, weer nieuwe liedjes uit te brengen. Dus binnenkort kunnen we zeker wat van hem ja, verwachten. En uh, daar is onze grote vriend Rudy en ik... Uh, ik schrik me wezenloos, man. Kom meteen even bij die microfoon. Wat doe jij? Met, waarom ben je zo te laat? Waarom? Waarom? Ik ga het helemaal uitleggen. Ja, leg jij het, het maar even uit. Het is wel een heel sappig verhaaltje. Een sappig verhaaltje. Ja, echt serieus. Uh, ik ja. moest voetballen in Amsterdam ja. met uh, met Hardenkerkland, de voetbal ik. Ja. En uh, nou ja, het was een redelijk normale wedstrijd, maar langzaam werd het wel. Ja, nou, laat het zo zeggen iets feller. Oh. Ja, dat en uh, nou vecht ja. gekomen. Ja, nou ja, op een gegeven moment een beetje, een beetje vechten. Nou ja, vechten, een beetje rellen, zoals je in het voetbal hebt. Ja. En uh, nou ja, het stond er 2-0 achter. Het werd uh, 2-1. En we scoren 2-2. Nou ja, die grensrechter van de tegenpartij vlacht hem af. Nou ja, dus iedereen uh, naar die grensrechter. Een jongen uit mijn team, ik weet ook niet waarom dat deed. Trok hij zijn broek naar beneden. Liet hij zijn blote reet zien aan de grensrechter. <laughs> Kreeg een rode kaart van Natuurlijk. de scheids. Ja, werd er van afgestuurd, hij werd helemaal kwaad. Nou hij ja, moest je met tien man verder. Scoorde was nog de 2-2. Nou ja, euh, nou, er werden een aantal overtredingen gemaakt. Op een gegeven moment zegt de strijd: Nou ja, ik stop ermee, ik stak gewoon de wedstrijd. Uh, politie was erbij. Want uh, ja, we hebben Haarlem supporters van het oude Haarlem. En ja. uh, die, uh, werd, die werden gewoon, uh, die werden gewoon verzoek, verzoek door, verzocht door de politie om weg te gaan. Dus dat was wel even spannend. En uh, nou ja, nog een voor twintig minuutjes. Uh, gingen we de laatste tien minuten van de wedstrijd spelen. En het is 2-2 gebleven. Dus dat is de redelijk ben. Wat erg, wat erg, wat erg. Maar ja, je maakt wel mee. Jouw team ook, uh, Rudy? Sorry? Jouw team ook? Dat is mijn koos. team, ik speel in de team. Maar waarom deden jullie dat dan? Nou ja, waarom deden wij dat? Het ging een beetje beide kanten op. Ja, jij deed mee? Als, als, uh... ik, speelde, ik speelde in een wedstrijd. Ah ja ja ja ja ja ja. ah. ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, dus, ja, uh, ja. Wel erg hoor, ondertussen ben ik even een liedje aan het opzoeken voor je. Welk liedje? Ja, ik moet zo echt mijn bed weer in. Je gaat lekker nisje, hè? Ja, ik ben echt. Uh... Welk liedje ben je aan het opzoeken? Wacht even hoor. Wacht Ja, het internet is een beetje traag vandaag. Is dat zo? De ruiter. De ruiter. Nou. Nou, ik ben benieuwd. Nou. Maar ja, dat is dus het verhaal en, uh, de, ja, en uh, het is sowieso een zootje hoor, als je Harlem ha in wil rijden bij Schalkwijk. Het staat helemaal vast. Alleen vanwege dat? Ja, nou ja, dat, het staat helemaal vast. Maar wat uh, is er nou met Nederland aan de hand, Rudy? Want je hoort steeds <laughs> meer dat soort verhalen. En wat voor verhalen? Ja, dat. Wat dat? dat uh, mensen opeens gaan vechten of thuis het voetbal. Nou ja, dat is, e dat is eenmalig hè. Het is, weet je, uh, um, ik ben ik, ik, eerlijk hè, en ik zeg meestal het ligt gewoon aan ons, maar het lag nu echt aan de scheidsrechter. Die kon er, als de scheidsrechter gewoon streng is en um, gewoon eigen beslissingen neemt, dan, uh, dan ben je gewoon met hem eens. Maar dit was echt, uh, was echt drama. Ja. Hey, ik vraag me af, wat vind jij? Vind jij dat uh, Johan Cruijff uh, bij Alex moet blijven of niet? Ja, ik vind hem wel, maar ja. het is gewoon een zootje bij Ajax Luister. op dit moment. Luister, sorry. jij kan het niet horen nu. Een microfoontje. Wij willen Johan, wij willen Johan, want Johan Kruijff die weet precies wat hij moet doen. Wij willen Johan, wij willen Johan, want Johan Kruijff maakt Ajax zeker kampioen. Het is al jarenlang een hele trieste boel. We stellen Europees geen ene zak meer voor. Nee, nee, nee. Ook kampioen zijn we al jaren niet geweest. Dus Ajax hier roept nu allemaal in koor. Wij willen Johan, wij willen Johan. Want Johan Cruyff die weet precies wat hij moet doen. Wij willen Johan. Zeker kampioen. Als ik zo naar Barcelona kijk, dan droom ik van die tijden in de meer. De nou, Rudy, wat vind je ervan? De klote nummer, zeg. <laughs> Hij heeft wel gelijk, we willen Johan, maar uh, maak er nog geen liedje over, alsjeblieft. We willen Johan, Wille Johan. Een... Ai. Ik uh, kwam dit liedje tegen op uh, Ah, leuk. Ik dacht, ik ga het eventjes met je delen. Kijken wat jij ervan vindt. Ja. Uh, dat je Johan terug moet, maar dat dit nummer uit wordt gaat niet. Kon nee, niet dat kon beter niet weten, Nee, wat een kutnummer. Nou, we zullen nu echt de muziek even draaien bij Entertainment for You. En jij gaat zometeen uh, achter de knop plaatsen plaats uh, nemen. Yep. En dan wens ik je heel veel succes vandaag tijdens Entertainment for You. Yep. Maar toen het een goed nummer. Major Hartorn en The walk worden hier bij um, Entertainment View. Het is 8 uh, voor 6. Goedemiddag. Zaterdag 12 november 2012. Zo, Roy is lekker naar huis. Hij gaat uh, lekker zijn nestje in. Want die was, uh, ja, die was uh, behoorlijk moe zei hij. Ah prima toch? Wat een dag heb ik gehad, zeg. Ik moest dus voetballen in, uh, in Amstelveen, RKV, En dat dus, uh, ja, liep behoorlijk uit de hand. En uiteindelijk is het allemaal weer goed gekomen, hoor. We zijn niet met ruzie uit elkaar gezet. We het werd even gestaakt. Ik denk dat dat meer aan de scheidsrechter lag. Maar, ehm... Uh... Daarna is de wedstrijd weer hervat, laat 10 minuten gespeeld en het is 2-2 gebleven. En zometeen de tweede uur van uh, Entertainment For You. Gaan we even bellen met de, we of, uh, de weekwinnaar van uh, Talent of the Voice XL? En dat is uh, zanger Johan. Johan was gisteren dus de winnaar van uh, Talent of the Voice. En uh, die gaan we bellen. En ook uh, Popster Henry. En uh, hij gaat hem vertellen wat er is gebeurd op Showbiznieuwsgebied. nieuwsgebied. Dat allemaal tweede uur. Ook zometeen muziek van King Jack. Het lijkt een internationaal bandje. Is het niet? Nederlands. En nu hoor je David Guetta. Shorty, is never too much.